Anik Zampersen met het NOS-journaal. Probleemgokkers kunnen online tienduizenden euro's verspelen zonder dat gokwebsites ingrijpen. Nederlandse sites moeten van de wet de gokkers beschermen, maar slagen daar te weinig in, zegt onderzoeksplatform Pointer. Een probleemgokker kon zo 15.000 euro verspelen bij Toto. De directeur daarvan zegt dat de gokker mocht doorgaan in de hoop er weer een normale speler van te maken. Om te voorkomen dat klanten worden misleid, moeten webwinkels vanaf vandaag strenger optreden tegen neprecensies. Ze moeten aan klanten uitleggen hoe beoordelingen tot stand zijn gekomen en ook moeten negatieve recensies blijven staan, zegt toezichthouder ACM. Uit EU-onderzoek blijkt dat bijna alle populaire webshops neprecensies gebruiken. Bij de gaswinning in Groningen is de verstrengeling tussen de overheid en gasbedrijf NAM nog groter dan gedacht blijkt uit vertrouwelijke notulen die in handen zijn van de NOS. De NAM is een bedrijf van Shell en ExxonMobil. De concerns en het ministerie stemden voortdurend hun communicatie op elkaar af... en probeerden samen te voorkomen dat de gaskraan dichtging. President Zelensky begrijpt niet waarom Nederland twijfelt... over de vraag of Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie. In een interview met Nieuwsuur zei Zelensky... dat hij dat donderdag nog heeft besproken met premier Rutte. Als je vindt dat er in de EU geen plek voor ons is, dan moet je dat duidelijk zeggen, had Zelensky gezegd. Oud-president Trump heeft nog eens het recht verdedigd van Amerikaanse burgers om wapens te dragen. Tijdens een toespraak voor wapenlobbyorganisatie NRA verwees Trump naar het bloedbad van dinsdag op een basisschool in Texas. De aanleiding daarvan wordt gepleit voor strengere wapenwetten. Maar Trump zei het bestaan van het kwaad is juist de reden om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen.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 En fijn dat u erbij bent. Oh, ja. ja be oh, jeetje. Ja, ik slaap altijd zo lekker als ik hem aanzet. Elke nacht. Goed. Uh, ja, nee, die heb ik nu weer voor me staan. Ongelooflijk. Hij is terug gewoon weg geweest. Hij leeft nog. Een hele goed Goedemorgen. Ah, ja. ja, ik word gewoon weggedrukt. Ik word, ik word gewoon zwijgend gehouden. Ik wou zeggen, er staan zoveel microfoons die ik niet eens ben wetelijk moeten hebben. En hele Oh, die microfoon morgen. er in de hoek. Die is nog zo lang niet meer aangeweest. Nee, ja. <laughs> Ja? Dus, Goedemorgen. Nou goed, Mark. Leuk dat je er weer bij bent. Misschien moet je straks een microfoon twee pakken. Je? Ja, alles even ja, moet ik even wisselen? pakket die door elkaar gooien. Nou, doe het zo maar even. Goed, het is de week van wat toch wel indruk maakte. Is dit natuurlijk. Ik ben zo zorgd van hier te komen... ...en te bedoelen aan de geweldige families die eruit zijn. Ik ben zo zorgd van de... Excuse me, I'm sorry. Ik ben zorgd van de momenten van silence. Enig. Enough. En toen liep hij weg. Deze Steve Kerr. Hij was natuurlijk, hij is de coach van de Golden State Warriors. En hij was helemaal spugs dat dat geschiet op school. Dat geweld, dat wapen. Dat geweld overal in Amerika. En het, het, het dramaverhaal is natuurlijk wel dat zijn vader ook door dit soort geweld om het leven is gekomen. Dus hij is heel nauw betrokken bij dit soort uh, feiten. En het maf is dat uh, Trump daarentegen, anders is het ook altijd weer een leuke theorie heeft. Die heeft deze theorie, keten. The only thing that stops a bad guy with a gun is a good guy with a Precies. gun. Precies. Dus hij wil op school iedereen een wapen geven, iedereen een pistool. Dus als je met even denkt van dit loopt uit de hand, schieten. Ik zeg, schiet het binnenkomen. Nooit een probleem. Ja, dat is de oplossing denk ik. Eh, toch? Ja, zeker. zeker. Dus, uh... ja, ja, het is wel een feit dat zodra er iemand in het rond aan het schieten is, ja? dan kun je die moeilijk tegenhouden zonder uh, wapens. Ja. Dat, dat is een feit. Dat heeft hij een Alleen... goed punt. Alleen ja, misschien is het handiger om eerst te zorgen dat, dat er niemand met een wapen binnenkomt lopen. Misschien helpt dat. Ja, ja. ja maar goed, ja, dan, dan heb je natuurlijk de NRA die het ook afgelopen weekend weer flink heeft gepraat. Of dit weekend aan het praten, is natuurlijk om het allemaal aan te scherpen. En uh, daar zijn heel veel mensen die gewoon nog steeds die oude gevoelens hebben van het Wilde Westen. Van cat of my, pro my property, weet je wel. Ik heb een stuk land, dat moet ja. ik bewaken. Ja, er komen zomaar onaangekondigde gasten op het land. De deze, deze jongen die, die dit gedaan heeft... Ja. Die, uh, uh, die, die heeft op zijn achttiende verjaardag... met uh, zijn verdiende geld... Heeft, is hij naar de dichtstbijzijnde wapenwinkel gegaan. Ja. Heeft daar twee automaten, of een wapen gekocht. Vervolgens even later nog een wapen... En echt echt 600 kogels of zo. Ja, echt gigantisch wel. Dat je denkt van, weet je, krijg je echt wat... En uh, wat zijn dit voor uh, types? Ik weet het niet, maar goed. In ieder geval heeft hij rondgeschoten. En dat is bizar, het hele klaslokaal heeft hij gewoon neergeschoten. Bizar. En goed, ik kan me nog wel ooit herinneren. Ik weet niet of je Charles Heston kent. Hij speelde ooit Spartacus in de jaren 60. Hij was een voorganger van de NRA. En die riep toen altijd dit bij van die meetings. From my cold, dead hands. Daar krijg ik altijd een beetje kippenvel van. Van die gast die zo overtuigd is van zijn wapen. Daar blijf je van op, blijf je helemaal vanaf tot ik dood ben. Dan mag je hem uit mijn kist vandaan halen. En dan mag je hem gaan gebruiken. Maar dat, dat, is, dat is ook het probleem. Uh, als, je, als je naar de leden van die NRA... Uh, gaat vragen van... joh, maar... Me, m, hoe heet dat? Hebben jullie niet... Want ze hebben nu dan een... Uh, uh, van de NRA hebben ze een meeting... echt in Texas. Ja, in uh, Texas, ja. Uh, om alle nieuwe wapens... Uh, <laughs> kijk eens wat de mooie nieuwe speeltjes we allemaal hebben. Ja, ja, ja, ja. En dan... dan hoor je van die mensen echt van... ja, maar zouden, zouden ze niet op z'n minst even... Moeten hebben gedacht van, hé, hey, misschien is dit geen goede timing. Ja, misschien gewoon een weekend later of zo. En dan, dan zijn die mensen er echt van overtuigd dat, ja, maar als de docenten gewoon gewapend waren, ja. dan, uh, dan was het geen probleem geweest. Nee, ja, en ik dan, zie het wel voor me dat, dat, dat, dat, dat je gewoon, zeg maar, zo'n gas tegenover krijgt en die doet het gewoon zo. En dat jij denkt, klaar, opgelost, twee schoten, maar het is een automatisch pistool, daar kan je helemaal niks mee. Nee. nee, dat is onzin gewoon. Nou, je begrijpt wel. Uh, zware kosten deze morgen in toebak leeft. Hij is terug vanwege geweest. Mag meteen in de bak. Bam. Huh? Ja, wat okay, ja, goed idee. Nederlands bandje wist het ook, in, moest even zoeken. Ik denk, we komen deze band vandaan? Joh, uit Haarlem, geloof ik, de frontband. Deze Robin van Baren is beden. En dit was een plaatje alweer van, uh, wat is het, acht jaar geleden. Tripping on your heartbeats. Precies, belangrijk om zo'n ding in de buurt te hebben. Pas geleden was uh, die reanimatie, dat apparaat, uh, ja, defibrillator, defibrillator... Defibr nou goed, het was uh, van, Bons van de muur afgehaald, werk in een dorpshuis. Dus dat is een centraal punt. En toen was iedereen zo what the fuck? Wat is dat ding? Toen lag je ergens achter de bar. Nou, dan moet hij niet liggen natuurlijk. Goed, zover. Uh, waarom waarom houden ze van de muur toch? Ja, Om toch even te kijken of hij niet goed werkt. Ah, Oké. Okay. Dus nou, uh, ja. Maar dus. je kan hem niet zelf testen, toch? Uh, nee. <laughs> nee. Nou ofwel, je zou hem toch gewoon open moeten maken. Je hebt een bepaald soort code moet je dan downloaden geloof ik. Als jij uh, lid bent van de hartslag is het geloof ik. Als je daar lid van bent. Dan krijg je natuurlijk een uh, berichtje. Dat je dan, uh, dat ding kan ophalen op een bepaald punt. En dan kan je doorgaan naar een persoon die het uh, nodig heeft. En dan kan je aan de gang gaan. Heel spannend. Ik heb dat nog nooit gedaan. Elke keer zit ik er tegenaan. Als ik die BFV cursus weer gedaan heb. denk ik van ja eigenlijk. Eigenlijk moet ik dat wel doen. Als iedereen doet dan kunnen we iedereen gewoon weer tot leven wekken, zeg maar bijna. Ja. Maar het is toch een dingetje om dan s'nachts... Uh, zeg maar, zo'n berichtje te krijgen. Dan denk ik van, oh, nou moet ik iemand gaan redden. Ja. Ja. En uh, nou goed, soms dan uh, zo'n leraar die dan die BVV-cursus geeft... die uh, zegt te geven, ja, maar je kan hem s'nachts uitzetten. Je kan kiezen om bepaalde uren van de dag actief te zijn... en in die andere uren doe je het gewoon niet... Maar ja, zie je later dan niet alleen gemiste oproepen. Je oh, toen had ik iemand nou, ik kunnen... Denk, ik, ik, denk, ik denk dat ze dat niet doen. Nee, dat denk ik ook niet. Dat, uh, ik, heb, ik heb wel eens uh, zo'n training gedaan... en toen uh, hadden ze... Uh, toen was ik proefpersoon. En uh, oh, ja. dan hebben ze zo'n testding die dus wel van zitten. Want het is eigenlijk heel simpel... Je, uh, dat apparaat zegt gewoon, oh, plak hem daar. Nou, dan plak je hem daar. Ja, Als je hem ja. verkeerd plaatst, zegt ja. hij ook gewoon, oh, hij zit verkeerd. Plak opnieuw, weet je ja. wel? Maar jij hebt zo'n ding op je, op je lichaam gehad? Ik heb zo'n ding op mijn lichaam gehad. Okay. Maar dat was gewoon een testversie natuurlijk. Er was niet een zo'n knop van, druk hem maar even in. Ja, dan is het gewoon <laughs> klaar. Ja. Maar uh, wat hij er achteraf bij zei, ja, normaal scheer je even. Dus uh, ja, ik werd nu gewoon geharst. Uh, oh, Oké, okay. die uh, plakkers, plakkers Die er, plakkers op, ja? zijn goed. Uh, goed um, ja? Sterk. Dus je hebt echt zo twee van die afdrukken, zo van die grote stickers. Op open plekken heb je. Ja, die, die had ik, ja. ja. Eerst twee open wonden zijn nu dichtgegroeid. Dus je hebt nou. nooit meer haar. Nou, ja. Nou, prettig. Nou goed, goed uh, we hebben elkaar al een maand al niet meer gesproken. Nee. Ben jij ons vo volleerd fotograaf nu? Ik ben volleerd fotograaf. En je nou, hebt een, een jaar. Eigen ja. bedrijf en dat gaat allemaal. Ja, gewoon, dat uh, loopt allemaal. Uh, ik heb uh, afgelopen. Uh, uh, nou. Dat is alweer drie weken terug. En daar ben jij ook geweest. Ja, zeker. Uh, de ja. eigen expositie gehad. Dat was uh, een groot succes. 300 man uh, over de vloer oh, Oké. Okay. Dus uh, dat was erg, uh, erg leuk. En uh, ja. Ja, moet uh, moet zeggen, één foto heb ik nog steeds op mijn mobiel zin. Af en toe maar mensen zien. Dat, denk ik, dat is wel grappig gegeven. Klein kind um, onder de douche. En dan zie je allemaal flessen, petflessen daarachter met water erin. En dat, dat is dan zeg maar één minuut douchen. Volgens Klopt, ik, ja. en, uh, elke, uh, Hoeveel petflessen per minuut gingen er door? Vier of zo? Uh, ja, als je vier uh, anderhalf liter flessen... oftewel uh, uh, zes liter water per minuut... Uh, gaat het door het doucheputje als je aan het douchen bent. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ja. Ik zei al de... van, je moet het op een t-shirt drukken... want het is best wel een bewust, bewustwording als je dat zo'n t-shirt draagt. Dan vragen mensen naar. Nou, wat een leuk t-shirt. Ja, dat heeft ook nog een verhaal. Probeer dat kind van jou maar eens wat minder lang te laten douchen. <laughs> <laughs> en ik heb hem thuis ook, maar mijn kinderen... Leuk, joh. <laughs> Ja, echt ja. diepe indruk gemaakt. En die staan echt wel meer dan vier minuten of zes minuten. Die staan echt zo wel een kwartier te douchen. Maar, maar zijn jouw kinderen? Want mijn gevoel is altijd een beetje dat de volgende generatie... heel bewust is met milieu ja. en heel veel daarmee bezig. Is, zijn jouw kinderen daar ook mee bezig? Nee, nee, nee die zijn daar niet mee bezig. Helemaal niet? Nee, nee, geheel niet. Ik probeer het nog wel aan te wakkeren. Maar goed, dan zijn we een keer uh, wat was het ook weer bijna twee weken in Egypte geweest. En dan, uh, dan zegt ze, weer, kijk eens hoe goed, bij ons geregeld is. Hier is het een grote troep. En dat je denkt ja, oké, okay, Nelt is veel beter geregeld. Dus dan zijn ze ook niet meer gemotiveerd. Want ze denken, het kan nog veel slechter. Ja, maar misschien push je het te veel. Dat kan het natuurlijk ook zijn. Hè? Het is, als je ouders het graag willen, ja. dan is het niet cool. Maar als je ouders het niet doen. en jij gaat je ouders vertellen dat ze het wel moeten. hé, hey, wat ben je nou aan het doen, idioot? Is dan is het, dan een... is het cool. Ja, natuurlijk. dat is wel een idee. Of misschien dat ik gewoon echt een pijnbakken voor moet laten. Maar het duurt zo lang voor ze echt gaan opruimen. Het duurt zo lang voor ze echt. Het duurt zo lang. en Daar heb ik geen rust voor. Nou, ik denk van. Nou ja, goed. Goed, straks onder andere de stand voor berichten en een stukje geschiedenis. Zijn er zijn weer opmerkelijke dingen gebeurd. Het is vandaag 28 mei en we kijken terug de geschiedenis in. Maar eerst even de nieuwe plaat van de Seagulls. En waar geen vrouw bij te vinden is. Toch wel ik er een keer een zootje mannen bij elkaar. Want ik werk, ik werk namelijk alleen maar met vrouwen. Ons spelen er wel eens helemaal zat mee. Goed, DNA. Homesick is de nieuwe CD. Dat vol met grote hik. En ben hoor je erbij. Hoe I wanna feel your teeth under your lips. Show me your scars. I wanna be a stitch. I wanna see you Friday for fish and chips. I wanna be your boyfriend. I wanna be your bitch. Can I drink from your cup? Can I eat from your dish? Run the hair for your fingers like a cow with an itch. I can be on my song. Berichten. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Toebak leeft op CFM. Wat roep je meestal als je alles wil? Jennifer Raw Data Feel. Het dat is eigenlijk een beetje een studentengroep op de elkaar gekomen. En die is muziek gaan maken. En dat heet dus Everything, Everything. En de stemgeluid van deze gast is zo opmerkelijk. Gewoon het gaat omhoog en dan gaat het weer helemaal omhoog. En normaal heb ik een pestenhekel aan die liedjes van die hele zielige mannen. Die een hele verlechte jeugd hebben gehad. En dan gaan ze. Pla muziek maken en dat vinden vrouwen in één keer heel interessant of zo. Ik kan het echt niet pruimen, gewoon, maar dit is net even anders, lijkt wel. <lacht> Terwijl het ook een zielige stem is, eigenlijk. Maar goed. Jennifer van deze Everything Everything. En volgens mij wordt dit een grote doorbraak voor ze. En ze hebben meer platen gehad en dat heeft niet zoveel indruk gemaakt op mensen. En dit is gewoon net even anders. Leuk. Goed, daarvoor trouwens het DNA van de Seagulls. Uh, uh, dat is ook een nieuwe plaat. Goed. Uh, ja, ik heb uh, voor de mensen die uh, geïnteresseerd zijn in uh, de foto's... Uh, en benieuwd ja, zijn ja, van hoe ziet het eruit. Ja, ja, ja, een beetje zeker. reclame maken natuurlijk. Ja. Ik heb ze even op de, onze Facebookpagina gezet. Ah, leuk. Gezet. Ja, zeker. Dus, uh, er er een ga een paar zeker even kijken. Echt grappige dingen. Maar er zit allemaal een verhaal achter. Je ja. denkt van een kind die was goed, wat is het nou? Is is dat een hondemand? Nee, dat is gewoon. Een, daar zit toch verhaal achter. Dus uh, uh, duik er even in. Goed, wij kijken even naar de wereld vandaag. Op de Telegraaf. Opmerkelijke kop. Dat is echt wel apart. Er staat alleen 77% op. Als dus je denkt: van, huh? Is het niks met Oekraïne of zo? Of niks met Rutte? Nokia Gate? Nou, daar heeft het wel mee te maken. Nederlanders zegt: De Haagse politiek. Uh, die is te veel bezig met zichzelf. Uh, ze hollen van de ene probleem naar het andere probleem. Nou, maar zijn ze echt inhoudelijk goed bezig? Nee, niet echt. En 77% zegt er helemaal klaar mee te zijn. De Telegraaf heeft duizend mensen gevraagd. Nou, nou, niet te veel. En die zeggen dus dat ze het allemaal zat zijn. Uh, vooral de nokia gate zeggen ze van: ja, oké, okay, dat is niet helemaal goed gegaan. Maar om daar zoveel aandacht aan te geven. Dat is bijvoorbeeld met veel beter een debat kunnen houden over de jeugdzorg. In plaats van urenlang over die berichtjes van Rutte te gaan bomen. In plaats van, uh, ja, had je ook over jeugdzorg kunnen praten. Pas geleden heb ik nog niemand erover gehad. En dat is gewoon echt een rommeltje. Ja, maar. Dus dat... Dit vind ik echt een, uh, een stukje. Uh, uh, de schuld wijzen naar uh, de politiek. Ja? Terwijl uh, de politiek is natuurlijk. Ja, ze zijn te veel bezig met zichzelf. Ja. Maar het is ook zo dat. Op het moment dat ze het over de jeugdzorg hebben. dan haalt het de telegraaf niet. En als ze het hierover hebben. dan gaat de oppositie die graag de volgende keer. Uh, uh, of het, de macht wil hebben, yeah. die, die gaan daar bovenop zitten. Want de kranten als De Telegraaf en uh, eigenlijk alle, alle nieuwsbronnen... Yeah. Uh, besteden daar heel veel tijd aan. Yeah. Dus is het veel interessanter om daar... Je punt in te maken dan je punt in jeugdzorg. Want ja, dan wordt het een klein berichtje ergens op pagina 86 van de krant. Dat is waar. Ze vragen zich ook af: heeft de media het vertrouwen in de pers, is die afgelopen jaren stabiel? Of is die iets omlaag gegaan? Hij is iets omlaag gegaan. Niet veel, een paar procent. Het is geloof ik 30 procent. En het was 35% of zo. Nou, dat is ook niet heel erg slecht. Maar goed, ze is denk echt. Is er maar 30 procent van de Nederlanders vertrouwt de pers? Ja, dat staat hier. Ja. Nou goed, ja. okay. nee, goed, heel veel mensen... Uh... Misschien kwam het omdat de Telegraaf het vroeg. Dat zou ook nog wel kunnen. Dat zou zomaar kunnen, ja. Van welke krant zijn jullie? Oh, nou die neem ik helemaal niet serieus. Nou goed, uh, vroeger, was, uh, vroeger, twee jaar geleden, was het nog 38% procent was positief over het uh, parlement. Uh, nu is dat dus 77%, procent. of nee, uh, 38% positief. Nu zijn 28%. Dat 38% is nu 28% over het parlement zijn ze positief. Er moet gewoon wat gebeuren. En niet alleen maar uh, ja, over de vorm gaat het heel vaak. En uh, nou ja, goed, over dat Nokia-gate. Dat was het laatste waar uh, Rutte natuurlijk aandacht voor kreeg. Ja, het is natuurlijk te armoedig voor worden... dat hij nog steeds met een Nokia belt. En dan zou je denken, dat is natuurlijk uh, lekkere duidelijke berichten. Maar ja, het er, er moet op een gegeven moment ook een beetje met de tijd meegaan. Het wel veilig. Ja, het is... Uh, ja, op die manier. zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Het is veiliger een, dan een... Uh... een, een Zo'n oude Nokia... Yeah. Uh, uh, is een heel, moeilijk, een heel stuk moeilijker af te tappen dan... Kijk, als je een, uh, als je een Android of een iPhone hebt... Is het een uh, stukje uh, software uh, installeren... En je kan het aftappen. Als je een Nokia wil aftappen... Moet je echt uh, fysiek de telefoon in, uh, in handen hebben. Oké. Okay. Dus uh, ik, ik denk dat daar... Uh, het klinkt misschien heel armoedig. Maar ja? ik denk... Uh, dat dat uh, best wel eens de reden kan zijn dat hij gewoon nog met een Nokia. Uh, ja. ja, precies. Nee, is goed om gewoon zo'n oud ding te pakken. Wat, wat zit jij momenteel te lezen? Wat zit ik momenteel te lezen? Ja, nou, nou toch al... een beetje uh, leuk en positief nieuws. Ja, wat nou. uh, als je, Tenminste, als je uh, Domino D uh, <laughs> ah, nee. de afgelopen tijd uh, gemist hebt. Ja, de, ja het, is, uh, het was vroeger heel uh, populair. Ik heb er vroeger ook veel naar gekeken. Uh, als kind zijnde vond ik het altijd geweldig. Um, maar uh, ja, nou ja, het komt niet helemaal terug. Nee? Het komt in een andere vorm terug. Maar uh, vanavond start uh, op, uh, op RTL4 een programma, de uh, Domino Challenge. Ja, en dat is toch een beetje de, in de spirit van, uh, van Domino Day. Ja. Dus je kan weer uh, steentjes zien vallen. Nou, gaan ze zo. Er gaan mensen helemaal op stukken. Gewoon mensen die die steentjes neerzetten ook. Ik heb wel al eens fragmenten van gezien dat het dan fout gaat. En dat dan zo'n hele toren... Gaan ze twee dagen en dan lopen. Wauw. In drie seconden gaat hij neer. Je denkt, moet je mensen daaraan blootstellen? Kan je daar geen robot voor inschakelen of zo? Maar nee, dat is dan een uitdaging natuurlijk niet meer. Als een robot ze neer gaat zetten. Ik, uh, ik, ik weet wel. Je hebt zo'n uh, zo YouTube-kanaal die allemaal dingen bouwt om uh, problemen op te lossen die er eigenlijk niet zijn. En die ja. heeft dus ook. Die ging toen testen of hij met een robot in één keer um, ja, binnen een uur zeg maar, kon bouwen... wat een mens uh, twee dagen zou, uh, zou duren. En? Dus hij had daar een speciale robot voor gemaakt. Nou, dat is hem gelukt. Oké. Okay. Dus uh, die, die zette in, um, ik, geloof, uh, um, ik geloof een uur tijd... heeft hij een complete gymzaal vol met van die steentjes neer. Echt waar? Ja. <laughs> What the fuck? <laughs> en dan ook nog uh, dat hij ze op kleur zeg maar, kon, uh, kon selecteren. Echte, dus, uh, robots gaan ons overnemen. Ja, maar ja, waar, waar, is, de, waar is de lol daarin? Ja, ja. Want ja, dan is het, uh, oké, okay, nou leuk, dit is neergezet. Oké, okay, het valt om, ja. Nou ja, andere robotruimte, top. Prima, joe. Ja, leuk. Ik, ik heb het gemist gisteravond, maar nou, kan de robot het nog hierop zetten? Ja, is goed, zet hij het nog hierop voor je. Kan je het nog ja, hier kijken. Helemaal geen punt. Nee, maar ja, het, het is natuurlijk wel... Ja, is, is een soort topsport is het, hè? Maar ja, mensen kunnen er ook wel volgens mij, helemaal trauma van krijgen als het mislukt. En dan nacht op nog wakker liggen. Ja, maar ja, dat kunnen ze ook van topsport. Ja, dat is ook waar. Vandaar dat ik ook zo'n laat enthousiast ben over topsport. Dat is ook waar. Dat kan helemaal <lacht> vergeten. Ja, goed. goed, straks is de te berichten wat later dan normaal. Gebeurt anders is echt nooit. Ik weet niet hoe het komt. Nou, helemaal niet aan het draaiboek houden, denk ik. Weer even hier: Dylan Fraser. Apartment. complex on the east side. My time living just to end up on the concrete place and bone decay So what the fuck am I waiting for anyway? Oh. Talking about an institution at those family reunions. What a waste of my time. It's so funny that we're fighting when we all know that we're lying about things that we could never understand. Lost in Met de ondergang van de wereld sloot zichzelf op in, een, uh, in zijn slaapkamer... schreef daar teksten maakte muziek. En dit is uh, het resultaat. Niet onverdienstelijk. Ook een beetje geïnspireerd door de Nine Inch Nails. Als je dat niet kent, moet je echt even luisteren. Echt zo diepe, zwaar shit, mensen. Wel leuk om naar te luisteren. 19-jarige gast. Dus deze uh, uh, Dylan Fraser nieuwe plaat. Apartment Complex on the East Side. Precies. En dat weer wel later dan normaal. En uh, wij zijn ook altijd te laat. Maar goed, hier is dan toch het Zandwoord Nieuws. Toeback leeft. Nieuws uit Zandvoort. Zeker, kijken we kijken naar de Zandvoortse berichten. Een van die dingen is uh, verrassend. Uh, nee, ja, verrassend. Uh, einde Sinterklaas toneel. Namelijk stopt het. En Sinterklaas toneel? Wat is er raar? Want het is, het is juni. Waarom, waarom nu nog Sinterklaas? Nou, het kon natuurlijk in de coronaperiode kon het niet. Dus nu uiteindelijk hebben ze het uh, uh, Sinterklaas toneel gedaan. En net als de nieuwjaarsreceptie die is nu ook pas. En uh, over een half jaar is er ook gewoon weer een Sinterklaas toneel. Nou, leerkracht... Dat weet je niet. Dat weet je niet, dat, weet je niet dat is waar. Leerkrachten van alle scholen hebben er energie ingestoken. En ze hebben twee dagen lang het stuk Koning uh, to uh, Tourmelijn uh, hebben ze gespeeld. Uh, in, in de twee dagen hebben ze het vijf keer gespeeld. Vier keer voor de leerlingen van alle scholen en één keer voor de ouders. En voor de ouders is het dan een losser uitvoering. En dan gaat iedereen gewoon een beetje opmerkingen naar elkaar maken. Hou zich niet aan de tekst. En Maaike Koper was daar echt een ster in. Die maakt allemaal, allemaal uh, grappige opmerkingen... waardoor andere mensen uit het spel raakten. En dan krijg je het gewoon een beetje een improvisatietoneel. Uh, en uiteindelijk... Altijd het leukste. Dat is misschien wel het leukste, ja. Dan hou je niet aan de tekst. Dan komt er iets... Gaat het gaat ieder geval over een koning met likdoren. En die heeft er pijn van. En Nou goed. En het mag is dan het einde... De vijfde keer dat ze speelde, dus voor de ouders, uh, vroeg uh, Maaike Koper, uh, dus uh, koppel, trouwens, vroeg, uh, haar man op het toneel. En toen heeft ze hem ten huwelijk gevraagd. Aww. Oh. Dus dat was, dat was het verrassende einde aan het Sinterklaas toneel. Stopt helemaal niet. Dat is gewoon een verrassend einde. Goed, ja, maar ik, ik vind het ook wel verrassend dat het nu is. Dat ja. het, uh, maar goed. Ja, uh, minder leuk nieuws. Uh, uh, hoe heet het? Zaterdagochtend rond 11.20 uur. Heeft er een aanrijding plaatsgevonden. Dit is afgelopen zaterdag trouwens gebeurd. Ja. Uh, plaatsgevonden tussen uh, een auto en een uh, paard. Uh, de bestuurder bleef uh, ongedeerd. Maar het paard heeft uh, helaas de klap niet uh, oh. uh, over, overleefd. Uh, okay. Hij bleek ontsnapt te zijn uit, uh, uit, uh, uh, uit de manege. En, uh, of uh, van zijn van ruiter. En uh, uh, vanuit Bentveld richting uh, Zandvoort. Uh, uh, gerend en ter hoogte van uh, de Natuurbrug uh, kwam hij in botsing met een auto. Dus uh, ja, ja, minder leuk nieuws. Ja, triest. Echt. Grote file geweest uh, en het paard is uiteindelijk met een takelwagen weggehaald. niet een heel eervolle manier van uh, transport, nee. zullen we maar zeggen. Ja, hij kan niet uitblijven, dus dan toch even. Ik weet nothing over the horse. Yes. De groene van het centrum in Zandvoort is met plantenbakken gedaan. De ondernemers ze kwamen met een ideetje En daar heb je natuurlijk een, een, een, noem je dat, een, een stimuleringsfonds van. Dat komt van, nog steeds na de coronaperiode. Hebben ze stimuleringsfonds. En toen hebben ze 70 plantenbakken aan gevels gehangen. En er komen ook nog andere soorten bakken bij. En uh, er zitten nu allemaal uh, zomerplanten in. Maar in uh, september worden die uiteindelijk uh, omgewisseld voor winterplanten. Peter Tromp is daar uh, de voor uh, initiatiefnemer van... En, uh, Monique Bieslot en uiteindelijk uh, Kerkstraat en de Grote Krocht... zijn echt wel mooi opgeknapt. Leuk. Ja, en het parkeerbeleid gaat gewoon per 1 juli in. Uh, verantwoordelijke wethouder Verheijen zei... Uh, geen mo mogelijkheden te zien uh, om een impl implementatie van het parkeerbeleid uh, uit te stellen. De, dit voorstel, uh, via de motie ingediend door uh, de PVV en Zee... werd uh, dinsdagavond... Uh, derhalve uh, door he, haar afgeraden. Oftewel, uh, ja. Het wordt gewoon uh, per 1 juli uh, ingevoerd. En dan uh, kun je alleen nog maar... Dan kun je geen kaartje meer kopen. Dan moet je je kenteken invullen. Oeh, oké. Okay. Nou, ik moet er binnenkort dan toch maar aan gaan geloven. Goed, veel aandacht voor de eerste Zandvoortse cultuurcafé, donderdag 19 mei. Maandelijks is dan terugkeer het iets. Dan gaan uh, allerlei culturele partners met elkaar praten. En uh, ze hebben deze eerste keer heel veel gegevens uitgewisseld. Uh, het was bij lokaal uh, uh, Blauwtrem. En de gemeente was erbij, Sandvoets Museum Gert-Jan Bluis was erbij. En uh, ze hebben daar over de hedendaagse kunst gesproken, Maar ook over het erfgoed van Zandvoort. Wat moeten we daarmee? Heli Jansen nam het woord. En de, cultu de cultuurnota is daarbij geno uh, bij, uh, genomen en gekeken... wat voor activiteiten kunnen we doen, bijvoorbeeld in de bibliotheek. En ze hebben uiteindelijk groepjes gemaakt. Toen hebben ze al ideeën uitgewisseld. En binnenkort het atelier uh, weekend. Dat is, is dat dit weekend. Ja, dat is dit weekend. Oh nee, dat is 24... 25 en 26 juni dag ja. mei, juni oh, yes. en verder zitten ze ook te denken om de, uh, de jeugd van uh, de jeugd uit Oekraïne uh, erbij te betrekken ook met kunst en zo dus uh, misschien kunnen ze ook omdat de recreatie niet meer bestaat hebben uh, ze daar misschien een combinatie. Dus dat is wel grappig bedacht in ieder geval. Nou goed, dat zoveel even de zijn berichten. En um, het tweede gedachte hebben meer. Eerst even een leuk stukje muziek, dames en heren. We dacht je van dit? Nee, ik wil toch eerst even die andere plaat. Ik zie dat even kijken. Ik ja, wil... jeetje, wat ja, is dit sorry. nou voor uh, voorbereiding? Uh, nee, ik doe deze wel. Sorry. <lacht> <lacht> MX Tong. MX M Tong. all fell off. Maybe I should them my sweater, the flowers say hey where's the sun today as if i determine the weather yeah the world's got its worries life's got us all in a hurry stuck on a loop overthinking all of our pain okay to frown cruising on a cloud like an ocean wave don't feel bad but the better fall to the ground like november rain sinking like a brick but a bite has a feather the world's got its worries life's got. Oké, okay, sorry <laughs> Be A Frown van de MXM toon Ik ken het niet, maar ik vind het wel een hele lekkere muziek zeg. Zeker het videoclipje bij is niet onverdienstig natuurlijk. Maar goed, die leeft zijn Fijne toestel op aanstaan. We kijken naar de wereld, wat er gebeurt. En onder andere, had je een berichtje over, over deze vrouw? I've been away for a while now. Ja, dat is voor straks voor... Uh... Like ja, het is vandaag jarig. Oh, leuk. Nou, goed. Ja, ja, en jij was meteen, ik, ik had het over haar. En jij wie? Ja, en die kijkt en, op het videoclipje. Ik dacht, ja. En, en meteen ben je afgeleid. Ja. Ja. Zeker? Ja. ja. Nou goed, afgelopen week... Ik hoop te doen over de snelle fietsen. Ik ben altijd echt een gast die ontzettend aan irriteert. Ik rijd, denk ik, op een fiets die 30 jaar oud is of zoiets. Ja, zeker. Nee, zo'n hele oude fiets weet je dat je denkt van... Uh, leuk, ga is aan de kant. Maar uh, uh, uh, nu die e-bike. Dat is dan echt zo'n fiets dat je niet ziet dat hij uh, een motortje heeft. En uh, ja. hij heeft zo'n hele dik frame. heeft hij. En die kan je dus heel makkelijk opvoeren gewoon met een app... En een, van de en een Nederlandse gast... die wilde gisteren in uh, Eén Vandaag... dat graag uitleggen hoe het allemaal werkt. En dan zag je in het vreemde hoe hierheen... hij reed. Hij echt 37 km per uur op zo'n fiets... zonder helm. En dan fietst hij zo over op tussendoor. Hij zegt, ja, dat mag. Ik mag zo'n fiets op, opvoeren. Dat is helemaal geen punt. Alleen mensen moeten zich wel aan de regels houden. Lekker makkelijk. Ja, maar Het is toch een uh, gemotoriseerd voertuig? Ja. Officieel. En hij gaat harder dan een bepaalde snelheid. Dus ja. dan moet je toch... Een uh, uh, option op ke uh, laten keuren en op kenteken zetten. Ja, en dan, moet je, uh, dan ben je gewoon een scooter. Ja, eigenlijk wel. Maar volgens de regels is het in Nederland weer niet. Je mag zo'n ding laten, op laten opvoeren. Dat is niet illegaal. Maar uiteindelijk op rijden mag het dan weer niet. Nee, maar er zijn te kort handhavers. dus dan kunnen we het gewoon niet in de hand houden. Nee, nou, nee. Ik, ik word. Ja, nou ja, ja, ik, ja, ik heb een mening over elektrische. Ja, maar... stop ermee. Gewoon, ja. weet je wel. Ik zit vast tegen mijn zoon. Zullen we gewoon voor de grap gewoon twee. Uh, Twee, uh, noem je de trappers aan je scooter monteren. Dan gaan we rondrijden. Dan gaan we ook met ons benen zo'n beetje. Kijk eens, ik ben ook een fiets. Ja, maar dat, dat, ik vind het zo. Wat, wat ik er gewoon een beetje. Kijk, als je uh, normaal met de auto naar het werk gaat. en nu de fiets pakt. Dat ook? Ja, dat ook. supergoed. Ja. Als je uh, uh, het gebruikt om lange stukken te fietsen. die je anders niet kan doen. Nee? Meer, omdat je uh, op leeftijd bent of wat dan ook. Helemaal goed. Ja. Maar laten we nou niet doen alsof het vervangen van je fiets... door een elektrische fiets... oh, ik ben zo goed voor het milieu en zo goed voor mijn conditie. Echt en dan vervolgens uh, uh, gaan we naar de stad, standje max... en uh, ja. lekker veel stroom verbruiken, uh, lekker weinig trappen. Oh, ik ben op de fiets naar mijn werk. Ben jij met de scooter gegaan? Nou, wat slecht voor je. Ja, dat wij even slecht. Oh, ga weg, joh. Ja. Ik, denk, ik ben er ook helemaal klaar mee, denk, ja. Goed, en, en, en zo, vooral die ouderen op die fiets. Levensgevaarlijk. Wij moeten straks met z'n allen aan de helm... omdat die ouderen gewoon veel te hard op de fiets rijden... en gewoon ongecontroleerd bezig zijn. Goed. Uh, goed. Ja, uh, ik heb uh, bericht over Elizabeth Johnson... En dan denk jij, wie is Elizabeth Johnson? Nou, die werd in 1693 ter dood veroordeeld wegens hekserij. Oh? Bij alle uh, slachtoffers van uh, heksenvervolging in de Amerikaanse stad Salem werd al uh, postuum vrijgesproken. Yeah. Na 329 jaar kreeg uh, Johnson als laatste vermeende heks gerechtigheid. Ondanks het vonnis werd Johnson overigens niet geëxecuteerd. Oké. Okay. Dus uh, ja, ze is officieel nu vrijgesproken, maar ja, daar heeft ze niet meer zoveel aan. Of ze is echt een heks, en dan heeft ze 309, dan leeft ze nog. Maar ja, waarschijnlijk okay. leeft ze niet meer. Nee. Dus uh, ja, heeft ze er niet meer zoveel, ja, het... maar ze, is in ieder geval, ze heeft in ieder geval gerechtigheid. Ja, zeker. Zeker voor de familie, die nog steeds met die pijn zit. Hoe ver gaat die pijn altijd? Hoe ver kan je pijn van je, van je voorouders meedragen altijd, hè? Dat is altijd zo. Ik, ik, ik, ik, bij ons in de familie is niemand uh, is van het Palestijns afkomt. Weet je, komt uit Syrië, komt uit Palestijn. En die heeft vaak dat verhaal van zijn opa zo vaak gehoord... dat hij zeg maar, de pijn van zijn opa heeft overgenomen. Ja, nou, ik hoop dat hij nu stopt met dat verhaal uh, vertellen aan zijn kinderen ja. weer. Als gaat dat gewoon nou, maar door hij, en door. Je, het is wel goed om dat verhaal te vertellen. Ja. Maar niet blijven vertellen, want dan... Uh, ja, uh, maar dat is toch wel ook een puntje natuurlijk. Ja, op een gegeven moment, dan verloog je in je afkomst dan niet. Dat is ook weer zo'n punt. Nou goed, ja, had ik het al over gehad met die fietsen met die dikke banden. Nou, daar vind ik echt heel irritant van. Die hele dikke banden, dat ja. is helemaal irritant. Die dikke weppen normaal, wauw tere! van Elvis. Elvis totaal helemaal vergeten. kun jullie deze man horen? Dus Lim uh, Gallagher heeft hier zijn binnenzak zitten. En het komt uit de stal van een Shadow. Les Shadow Pop is natuurlijk. Het komt uit de stal van uh, uh, uh, uh, uh, Miles Kane. En uh, nou, meer van dat soort gasten. Natuurlijk echt uh, uit de Engelse hoek. En dit klinkt goed. Uh, het heet ook weer: Long way to go. We hebben nog ver te gaan om het voor elkaar te krijgen. Allemaal wat we in deze wereld willen uh, realiseren. Goed, we uh, kijken naar de wereld. En een van onze dingen die ons bezighoudt, is. Ja, jij had het net uh, over de stal waar dit uitkwam. Ja. Nou, datzelfde dacht een, uh, een uh, vrouw... Uh, ja, nou heb ik het bericht niet voor me. Het is <laughs> zo weer slecht. Hè. Het is niet normaal. Maar, uh, hoe heet het? Uh, een vrouw uit uh, Amerika, die, uh, die dacht... Uh, uh, ja, ik ja, ja, kan je het bericht he? niet vinden. Maar nou, uh, die, die dacht... Uh, na een, sta, een avondje stappen dacht hij... Nou, hè? ik moet naar huis... Yeah? Hoe, ga ik, uh, hoe ga ik naar huis komen? Yeah. En die is uh, naar een, uh, uh, een stal uh, toegegaan. Oh, okay. uh, naar een manege. dacht daar een paard mee te nemen. Yeah. Uh, ja, het paard wilde natuurlijk niet. Nee. Dus uh, ja, ze is ongeveer uh, ja, de manege uitgekomen met het paard. En uh, ja, op een gegeven moment hoorde een van de omwoners. Uh, um, ja, ho hoefgetrappel, en dergelijke midden in de nacht. Ja, toch maar even polshoog te gaan nemen. Ja, en die zag uh, een dronken vrouw op een paard zitten. Hey, zijn er veel beelden van? Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Yeah? Maar niet, uh, niet te vinden. Nee, maar uiteindelijk ze, heeft ze de, de vrouw... Uh, hoe heet het, uh, en, de, en het paard terug naar de manege gebracht. Yeah. En uh, is de vrouw gearresteerd. En ik zeg dat het in Amerika is. Maar volgens mij is het gewoon in Nederland gebeurd. Maar ik ga, dat, ik ga even berichten bijzoeken. Want, ja, dat uh, is een goed idee. Dat ja, uh, is altijd wel handig. Paard. Zeker. Nou, een vrouw op een paard. Uh, dus ja. Even een vraagje, gewoon van man tot man. Had ze ja. nog wel wat aan? Ja, ze had nog, ze had nog gewoon. Uh... Kleren aan. Ja. ja. Jammer. Echt jammer. Ik had er toch andere fantasie over, denk dan. Straal natuurlijk. Doordrenkt en alles. En dan hoppakee op dat paard. Wat <lacht> een lekker vrouwonvriendelijk opmerking ik straks normaal niet onbekend hoor. Ik wat altijd te gedragen. Goed, eerst maar eens even hier Blossoms. I Short. And it's only a short drive It's great to be a Wauw. Een bepaalde soort toontjes. die ik denk van, dit moet echt heel erg oud zijn. Dat is helemaal niet zo oud. Dit is nog niet zo lang oud. Het is nog niet zo lang, lang uit dit. Blossoms en Cinerama, Cinerama Holidays. Holidays En Cinerama, wat is dat? Nou, dat is een heel iets technisch. Het is een breed beeld filmsysteem. Dat is een half gebogen scherm. Wat meer projectors dan moeten beschijnen. En dan krijg je een heel uh, mooi beeld. Het is al heel oud, maar het komt nooit echt van de grond op dat het er komt er heel veel techniek bij kijken. Maar goed, deze man heeft daar een hele leuke avond gehad. En heeft daar een heel leuk plaatje over gemaakt. Zeker. Nou, goed om te weten. Het loopt tegen 9 uur, straks naar 9 uur. Een stukje geschiedenis, wat gebeurde er door de jaren heen. En ook de verjaardagen zijn weer een aantal mensen jarigen, die jarig zijn. Oh ja, daar moeten we echt bij stilstaan. Ian Fleming bijvoorbeeld. Ken ik die man ook weer van? Dat was toch de ontdekker van Prins Bernard? Of zoiets? Ik weet niet wat het was met het verhaal. En er zijn ook andere mensen die jarig zijn. En, uh, nou goed. Uh, heb je nog een berichtje bij de hand? Ja, nou ja, ik heb uh, steeds vaker uh, kunnen de, uh, de huizen, de zonnepanelen. Of het, het net, de zonnepanelen allemaal Nee, dat hoor je steeds vaker, ja. Het, uh, het lijkt zo leuk, uh, de zonnepanelen op, uh, op al die daken. Maar uh, op de meeste zonnige dagen vallen ze steeds vaker uit. Oorzaak: het energienetwerk uh, kan het niet aan. De kabels uh, in de straat zijn uh, simpelweg niet dik genoeg. En er ontstaan, uh, ontstaat overspanning. En op, uh, de 20, 1 op de 20 klanten heeft er last van. De problemen worden steeds uh, groter, zeggen netbeheerders. Kun je daar iets tegen doen? En hoe uh, weet je eigenlijk uh, of je er last van hebt? Nou ja, uh, Nederland is korte tijd uh, uh, uh, veel zonnepanelen gaan gebruiken. En ja, het is gewoon lastig om, uh, om het probleem uh, op te lossen. En ja, ik denk dat we steeds uh, meer toegaan dat op een gegeven moment uh, we stoppen met het. Uh, uh, het terugleveren, zeg maar. Ja, dus daar dat, we vanaf. Uh, ja. Dat op een gegeven moment dat je gewoon geen geld meer krijgt... voor het uh, terugleveren van stroom. Omdat, ja. uh, dat je bijna belasting moet gaan betalen. Omdat je net ook belast daarmee. Uh, je moet eigenlijk terug naar accu's, weet je wel. Maar je moet een, uh, een om omvormer hebben. Een vriend van mij probeert uit, uit te leggen met de techniek. En toen dacht ik van een gegeven moment... Ho maar, ho maar, maar. Die ga ik helemaal niet begrijpen, joh. Stop maar. Dus zullen, om zullen we deze avond aan iets anders besteden. Dat is echt niet te doen, joh. Dat is mijn IQ niet toereikend. Dus, uh, maar het, je zou echt naar een grote accu moeten... maar die zijn echt ook al, weet ik veel, nou ja, Een, 10 nou ja, een van, de, van, de, van de voordelen kan zijn dat we... Uh, uh, kijk, je hebt natuurlijk je elektrische auto die je vaak... Yeah. Uh, uh, we gaan steeds meer naar elektrische auto's toe. Um, en dat je uiteindelijk je elektrische auto gewoon gebruikt als die accu. Dus overdag sta je ja. auto ja, heel ja, vaak ja, ja, ja, voor ja. de deur of ergens anders. En dan nou, laat netjes je, je auto op. En dan vervolgens uh, kun je s'nachts daar uh, uh, stroom van afhalen. Um, en dan uh, uh, kun je hem op die manier uh, gebruiken. Maar ja, dan is wel altijd een beetje de vraag: ja, hoe ga je dan de volgende dag rijden? Want ja. Oeh ja. ja, dat is nog iets anders. Ja, nou goed, komt vast en sluitend iets. Kerstcentraal daarnaast of zelf zo bouwen. Zoiets. Goed. We moeten van die lijnen af, dat is het een punt, hè? Dat is het Science is even worth the cost She said now Mr. City doubted